Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De Griekse kustwacht werkt het onderzoek tegen naar de ramp met een migrantenboot. Dat zegt een groep onderzoeksjournalisten. Ze keken onder meer naar gespreksverslagen tussen de kustwacht en de overlevenden... Die rammelden behoorlijk, zegt deze onderzoeksjournalist. Daaruit blijkt dat hele grote delen van die verslagen... Um, die, die komen woord voor woord overeen. En terwijl deze mensen, uh, de overlevenden, op verschillende momenten zijn uh, gehoord. En zij hadden verschillende vertalers. Um, daarnaast blijkt dat uh, uh, in ieder geval één van die vertalers... Uh, gewoon een, een lid van de kustwachten zelf was. Dus verre van onafhankelijk. Ook vonden de journalisten bewijs dat aantoont... dat de Griekse kustwacht de boot heeft verslepen voordat die omsloeg. Bij de bootramp halverwege deze maand... zijn er mogelijk tussen de 500 en 600 mensen verdronken. In Vlissingen is vanochtend in het geheim een slavernijmonument neergezet. De gemeenteraad was tegen, maar één raadslid besloot er stiekem zelf toch één te maken... Deze verslaggever van Omroep Zeeland geeft een beschrijving. Een monument van een meter hoog ongeveer. Uh, hij is uh, metaal en daarop uh, staan, uh, staan druppels. En als ik dan bovenop, er zit een, een soort van... Ja, ik, kan het, ik kan het omhoog halen, er zit een ketting zit aan met een schaal. Er is geen vergunning voor het monument, daarom is de maker bang dat het wordt weggehaald. Ze hoopt dat het toch mag blijven staan. En op veel plekken is het druk bij de pomp vandaag. Vanaf morgen krijg je geen belastingkorting meer, waardoor tanken een stukje duurder wordt. Voor een volle tank ga je zo'n 6 tot 10 euro meer betalen. Deze vrouw in spijkenissen staat al even te wachten. Bijna, uh, nou, 25 minuten. Nee, echt? Ja, ja, ja, zeker. Ja. Nou ja, het scheelt toch weer een hoog geld. Dus ik denk, ik tank hem even af. Ja, ja dat denkt iedereen. Ja, iedereen ja. Maar, en als ze dan een beetje tempo maken. Maar ze lopen ook wel heel traag allemaal. Ze hebben allemaal de tijd. dan denk ik, schiet op, want ik moet weg. En bij sommige tankstations zijn ze bang dat de voorraad opgaat vandaag. En het weer nog. Nu nog behoorlijk wat zon. Later meer wolken. En in het binnenland vanmiddag ook een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Dit is de Zomer van ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. Ha, ah, jongens. Nou, daar zijn we weer. Ah, jongens. Ja. We ah, meisjes jongens. Morgen. Haarzen. Oh, sorry. de microfoon een ervoor. Sorry. Goedemorgen, goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. Hey, jongens nee, nee, nee. en Gerry. Ja, goedemorgen. Ben jij, goedemorgen. Om, ben jij inmiddels omgebouwd? Ben je een jongetje geworden? Nou, we blijven toch niet aan de gang, wat is dit Zo nou? zie ik er niet uit, hè? Gelukkig niet. Hè? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik zou een microfoon krijgen op sterkte, zodat ik zonder bril mijn radio uitzending kan doen. Ja. Dan zie ik jou ook zitten, de mensen. Ja. Wat helpen verkeerde sterkte. Dus sorry, Gerry, Ja, geaccepteerd. Ja, welkom, ja, ja. luisteraars. Wat, wat leuk dat u uh, onze laatste uitzending van het seizoen. Ja. Want we gaan op zomerreces. We gaan hebben Rutte geweld ja. Ik zeg, ja. jullie gaan op reces, mogen wij ook op reces? Ja. ja. Wij mogen ook. Wij mogen ook. Alleen zeg, je komt niet in mijn torentje. Ik zeg, wel helemaal niet in je torentjes in. Nee, daar zou ik ook voor geen prijs hebben. Voor geen prijs wil ik daar een prijs? nemen. De Jij geeft die? Dat weet ik niet. Het mooie mooi uitzicht, toch? Over de hoofdcijfer. Oh, dat, oh, dat torentje. Zo zijn vrouwen dan weer, hè? Die we hebben he. je een hebt weer een mooi uitzicht nodig. Natuurlijk. Uitzicht, daar gaat. we. En hij heeft zo'n geweldig uitzicht hier... Het is uitzichtelijk. Je ja, ja. ja, bestaat dat uit uitzichtelijk. Ik vind het behoorlijk uitzichtelijk. Okay. Dat, dat is een nieuw woord. Dat is een nieuw woord, ja. Nou ja, goed. Nou, uh, wat ja. hebben we de komende twee uur? Zo nou, kijken, ik, hoop uh, ook, ik hoop dat je ook muziek, muziek hebt meegenomen. Eigenlijk. Heel weinig ik, vandaag. Ja, we hebben ja. meer gekletst vandaag. Vermoordig. Ja, we hebben een pluspunt, we hebben minpunten. Hebben we ook. Ook? Hè, ook nog erbij. Ja. Oh jee. En uh, er komen nog wat mensen langs, heb ik begrepen. Um, nou, dat is geen punt. Je maakt er geen punt Dan van. maken we geen punt Wel nee. Ja, wie, komt wel, nee. Wat wie komt er langs? Wat zei je? Wie ja, eh, eh, ja uh... uh, uh Joe ja, uh. met de banjo? Is hij met de mandoline Nee, nee, oh. nee. Nee, die is al met vakantie. Die nou, gaat, die ah, zou met vakantie. we gaan kijken. Holiday. With your masquerading and you Always contemplating what to do In case heaven is found you Can't you see That it's all around you So follow me Daar het wat wij hier aan de tafel hebben. Men zegt wel eens van wat wordt er allemaal gezegd? Wat wordt er allemaal gezegd als de muziek draait? En ik denk weet, weet je wat ik laat je het stiekem horen, maar Charles die merkt het gelijk. Want dan, dan is gelijk klap toen de bek toe dus en dan zegt je, zet je helemaal niks meer. Nee, ja, ik ben gewoon bescheiden in mijn aard. Hè? Wat ben je? Bescheiden in de aard ben ik. Bescheiding? Heel bescheiden. Ja, ik ben een beetje naar links vandaag. Dat en niet besneden, wat, bescheiden. Nee, bescheiding. Nee, nee, nee, dat is ook wel zo. Ja. ja, maar jongens, laatste uitzending voor de zomer. En wat voor zomer, hè. Het is niet te geloven, man. Ja, Het is dat prachtig is weer, hè. Mooi, Elke hè? dag mooi, ja. Je ja, wat doe jij nou zo'n hele dag, Gerrie? Ja, zal ik dat vertellen? Ja, op bed liggen. De hele dag op bed. De hele dag op bed wat, hoor ik, nou allemaal? wat ja. hoor ik nou allemaal? Ja, ze hebben me veel te wakker buiten. Echt waar? Ja, dat heb je met die Zandvoort. Die zijn het helemaal niet meer gewend. Nee, dat is ook wel weer zo. Nee, nou, Het leuke is dat als ja? Zandvoorters, dus als je in Zandvoort woont... dan zeggen mensen altijd... jeetje, wat leuk dat je in Zandvoort woont en de zeeën. ben je wel dan ga je vaak naar het strand. Maar uh, dus echte Zandvoorters gaan eigenlijk nooit naar het strand. Nou, ja, jij, jij woont praktisch nee, nee, het strand. Nee, maar dat is wel ja. waar. Ja. Dat ja, zijn zelden ik, mensen zel... die in de Veluwe wonen. Die gaan zelden ja. de bossen in. Nee, maar dat is, ja, is, dat zo. is gewoon ja. zo, hè? Ja. Dat is heel gek, ja. ja. ja het wel. Ja. Even los van, uh, van de zomer en het mooie weer... En, uh... Ja, zonneba zonnebaden zeg maar. Zonnebaden. Is het, is, ja, zonnebaden Maar ja. dat doe ik ook niet, zonnebaden. Ja, dat doe je niet. Nou, je, hebt, je hebt pas een nieuw bad, hè? Want, ja, ja, ja, ja, daarom ja, ja. ga je ja, niet ja. meer. Nee, maar luister. Uh, een wandeling langs het strand, om je, hoofd, is, om je dat, hoofd leeg te maken. Dat is wat anders. Dat is weer maar anders. mag ik heel maar, even ingrijpen? Ja, jouw hoofd is al een hele tijd leeg. Nee, maar, maar <laughs> ja, dat is ook wel weer zo. Maar als je bijvoorbeeld zegt van een wandeling maken langs het strand, loop je ja. over de boulevard of loop je over het water? Nee, dan loop je in nee, dat de branding. Dat was Jezus. holo dat was Jezus, dus Jezus. Je die... had het net over Jezus, maar dat was Jezus die over het water liep. Ja, maar we hebben Jezus in Zandvoort. Ja, ja die, die hebben Jezus wij. Oh ja, ja, ja. ja maar die is toch ja, overal? De oh, nee. nou, deze is echt zichtbaar. Nee. deze is zichtbaar. Ja, vertel. Ja, echt waar, Wij liggen niet. Ik ga erachter komen wie het is en ik ga eens een keer proberen om hem in de uitzending te halen. Nee, maar is dat echt waar? En hij was niet eens visser? Een visser? Nee, hij loopt altijd in het wit. Ja. Met een, uh, met een baard spierbit en. Spierwit uh, haar. haar. Ja, ja. Al jaren, hè? Loopt ja, dan, uh, zeker. Ja. Ja. Oh, ik ben er nog nooit tegengekomen. Nee. Nee, nee maar dat komt, uh, dat, dat komt omdat. Ja, ik heb geen idee hoe dat komt eigenlijk. Waarschijnlijk, ja, je woont in Baloemendaal natuurlijk. Baloemendaal? Ja, alleen ja. Ja, ja. ja. Maar uh, een wandeling langs het strand. Ja. Op, op het strand in de branding. Dat ja. is het allermooiste. Ja maar dan in de avond, zeg maar, tegen ja. zonsondergang. Ja. Dan zijn ja, maar alle <coughs> mensen zijn dan weg, weet je, en dan is het gewoon heel rustig. Ja, maar dan heb je het of, echt over een, over een avond dat het helder is... en dat je ook werkelijk een zonsondergang... Ja, ja. dat je die echt ja. ziet. Maar die zie je bijna elke dag, weet je dat? Ook al is het een hele dag slecht weer... Ja. en dan kun je echt, kun je daar een weddenschap op doen... als het tien uur is of negen uur de zon gaat onder... Je ziet hem altijd. Ja. Alles is het één seconde, maar je ziet hem wel. Ik ben ja, één keer, één ja, keer te, ver, te ver de zee ingelopen. Want ik denk dat ja, dat kan wel, want het was app en uh, de zon ging inderdaad onder. Ben ik te ver doorgelopen. Dat doe ik nooit meer weer. Nee, dat moet je ook niet doen. Nee, ik heb ik de zon niet. op mijn kop gekregen? MUZIEK oh. Nou ja, ja. Ja, ja. <coughs> nou ja, goed. Nou, tijdens het hele nummer, hè, het hele nummer van Penny Lane, want ik draai het geluid weg en ik hoorde Gerry al praten. En ik draai het nummer weer weg en ze praat nog steeds. Nu ben ik stil. Ja, ja nu is het nummer <laughs> afgelopen. Ja. Ja, nee, uh, dat, uh, dat is niet anders. Ik kan jullie uh, vermelden dat, uh, dat er weer heel wat luisteraars zijn, uh, zelfs uh, luisteraars uit Den Helder, hoorde ik net. Oh, ja. dat is nu zeil hè, toch? Zeil in den helden. Ja, is het al? Is dat... Ja, ja, ja, ja, ja. Oh, Oké, okay. ja. leuk. Dus die, Mariette, als je luistert, is er nog zeil in den helden? Dat ja. wil ik graag eventjes weten, natuurlijk. Wij willen dat we graag weten. Het ja. is wel mooi weer ervoor. Uh, het, is heel mooi weer. Top. het is heel mooi weer. Als er maar niet te veel wind is, zeg maar, bij die zeilschermen ja en dan Ja, nou we praat je over reuzachtige kolossen van boot, hoor. Ja, zijn drie maatsen, dat zijn ships hè? Ja, tollchips, ja. Ja, ik ben ja er een ja. paar jaar geleden ben ik er geweest. Ja, de, het ook wel ja fantastisch. Ja. Maar echt een leuke indrukwekkend. dag. Indrukwekkend. Ja, indrukwekkend. Maar je hebt hier in, in Amsterdam natuurlijk ook die sale. Ja, dat is een volgend jaar in ieder geval. 2025. Dus niet ja, elk jaar. Dus om de zoveel jaar, hè? Ja, Dus een keer niet doorgegaan vanwege corona. Ja, jongens, er is sail. Mariette, bedankt hè? Oh, <laughs> Kijk, ja. zie je nou ik Ja, en R sail, zo, dat is geen geweld, jongens, echt niet hoor. Dat, ja, nee, leuk. Ja. Ja. Red sails in the sunset. <laughs> sails ja. in, de, in, de... Deep in the in de sea, toch? Ik vind ja. het, dat je goed bestemd bent, uh, uh, uh. Fatse fa fa fa fa fa domino. Domino. Fa fa domino. domino, hè? Vetse domino. Vetse domino. Hé, we gaan niet zijn, man dik is toe, maar... <laughs> dat, dat, dat kan toch niet? Nee, echt. dat is waar. Hey. Het, uh, ja, goed. Nee, heb jij wat met sail, Wim? Uh, ja, ik ben, ik ben gek op sail. Ik ben gek op, de, op, op boten. Ik ben gek op scheepvaart. Uh, maar ja, dat is algemeen bekend. Ja, maar die, die kano vind ik toch wel een beetje het niet vallen met die grote boot, hoor. de een kano. Ja, maar jij wel af en toe wel eens ronddobberd. Ik Heb je wel eens die dobber, hoor in daar? hoi, shit. Hoi, hoi. Dan moet ik toch die zwaailappen van die bodem halen? <laughs> anders komen we nog de beste luisteraars. Ik word in het ootje genomen. In het bootje genomen. In het bootje <laughs> ja. genomen word ik, ja. Nou ja, goed. Een stukje muziek maar weer dan. Ja, doe Ter maar Ter afleiding, mee. hè. Ter afleiding, ja. Ja. I'm sitting in the railway station. Got a ticket for my destination. Mm. On a tour of...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 It's Dat, dat, dat maak ik tegenwoordig ook heel veel mee dat ik in de railway station zit. Uh, ticket for my destination. Ja? Meestal Haarlem. Dan ga ik Meestal door... Haarlem? Ja, naar Haarlem, ja. Ga ik van Bloemendaal naar Haarlem en waarom doe ik dat? Dat weet ik niet. Omdat ik met de trein vanwege een 40% korting die ik krijg bij de NS. Ja. Ben ik voor 1,56 euro in Haarlem. Oké. Okay. En, en dan kan ik daar de hele dag rondlopen, maar als ik daar bij spreken vier uur rondloop om een uh, rapportage van Niels.nl te doen, yeah. dan ben ik vier keer 25 euro kwijt aan parkeerkosten. Jongen, jongen, jongen, ja Dat jongen. zijn die keuzedagen, toch? Ja, ja, ja, de ja, ja. dus die long die live, long live, long live tijdens. Die heb ik ook, ja. Ik maak een beetje reclame voor pro -rail. Ik heb het, uh, beetje de, het idee van, uh, van, ja, dat je reclame aan het maken bent. Ja, en, ik, ben, uh, ik ben echt pro -rail. Maar ja. over reclame gesproken, ik maak nooit reclame. Ik maak nooit gesluit reclame aan hele goede vrienden van mij. Uh, uh, ze, hebben, ze komen uit Griekenland, ze heetten Otos. Otos? Otos. Zitten die Ot in de lift ook? Hebt... Uh, ja. Nee, dat is Otis. Ja, nou, maakt. Mag... Otis Redding. Otis oh, Redding, die lift te maken, ja, precies. Ja. ja, nee, nee, nee. Otis Communicatie in Limburg, die belde net. En daar zitten ze dus met iemand die is jarig, en dat is Maria. Ach, Maria. En, Mar ma Mar en mama, Mar ja, dat is mama. I just met a girl named Maria. Maria, nee, mama. Het is mama Otis, en, uh, en dat is uh, de drijvende kracht achter het uh, hele gebeuren daar. Ja. En uh, die is jarig vandaag, dus ik wilde er graag feliciteren namens de uh, Boys. En helemaal vanuit Zandvoort. Uh, ja, even een stukje muziek dan maar eventjes, hè. Gefeliciteerd. Eh, waar, in, waar in Limburg zijn je nou? In Limburg. Ja, maar waar in Limburg? Oh, heel ergens in het zuid. Ik kan er wel, ik wel gaan zeggen, maar ja, jij kent alleen Bloemendaal en Overveen. Nou, dat ook echt. Dat oh, is, dat is, dat is. That is that ja, is. maar ik heb wel een atlas. Geen het opzoeken. K zoek me even Ken, op dan. Zoek Ken, op. Marcel... Ja. Autos Limburger. Als je daar even ga naar gaat kijken, dan, dan komt het helemaal goed. Maar uh, Marie, een hele fijne dag gewenst van ons uh, met uh, heel veel uh, liefde, bloemen en, en natuurlijk fly. Ja, Gerry en ik uh, sluiten ons daarbij aan. Ja, toch? zeker. Ja. ja, ja. Nou, lang zal die leven, toch? Nee, dan ja, nou, zing dat maar even. Lang en, uh, zal ja. die leven, lang zal die leven in de gloria. In, in de glo gloria, gloria, gloria. In de gloria. Ja. <laughs> nou, daar komt ie hoor. <laughs> en dan moet je Caroline maar even veranderen in Maria. Ah. Where it began.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 Much more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 watching more Ah, sweet Caroline, ja hoor. Ja. Nou, die was een eventjes uh, speciaal... Uh, ja. ja, van mama auto's hè, eigenlijk. Sweet ja. Caroline. Maria. En uh, ja, eventjes uh, op de vraag van... Uh, van ja, waar dat auto's nou eigenlijk ook alweer? De, de plaats is Neer en de gemeente is Leudal. Leudal. Maken Lemberg. zij auto's, willen Maken zij auto's? Of is het een autobedrijf? Nee, ze maken uh, dingetjes voor uh, bijvoorbeeld Easy Toys en zo. En, uh, Echt waar? Ach, wel, nee, natuurlijk ja. niet. Hé, leuk al. communicatie uh, oh, en PAV. Oh. dat zijn de beste van Nederland. Oké. Hé, leuk Het klinkt ook een beetje het, is het? Ja, mooi, ja, een he? beetje. Hè? Het is Heel een mooi. beetje ja, Venlo en zo. En, uh, en uh, ja, Venlo. Mooi. Ja, daar, daar zijn ze nog behoorlijk uh, schuldenvrij in. Venlo, uh, Venlo heb ik begrepen. Daar gaat het allemaal nog financieel allemaal nog goed. Ja, beelders Bilderste woont. Maar als je daar nou een ander plaatsje in Limburg hebt, daar, daar is iedereen zit in de schulden. Echt waar? Komt er altijd geleen. Oh, God, wat een verschrikkelijke Wat slecht, krijg je wat, dan een, hè? Wat een, wat een verschrikkelijke topografisch slechte grap. <laughs> hoe kom je erbij? Ja, hoe kom ik erop? Ja, hè? nou ja. Ja, goed, ja. nou eigen schuld hè. Hé, hey, maar ja, uh, ja, ja, ja, ik wil ja. even ja. een andere taart aansnijden natuurlijk. Want de, de fly, die komt donderdag heb ik gehoord. De fly komt donderdag, code, code taal. Ja. ja. Uh, pluspunt. Ja. Uh, oh. Ja, Gerry, je, je moet eraan. Er je moet eraan. je er moet eraan. De ramen te ja. lippen. Ja. ja. ja. Wat, wat denk jij weer interessant van de week in Pluspunt? Of de komende weken? Het zal weer minpunt worden. Nou. Um, oh ja, jongens. Hey. Pluspunt heeft natuurlijk ook, in, heeft ook een zomerstop. Uh, ook al een zomerstop. Een zomerstop, stop, dat niet. Maar nah, wat, ja. rustiger, <laughs> wat rustiger. Wat rustiger. Maar op uh, maandag 10 juli... En daar heb ik dus ook aan meegewerkt. Dus dat zijn de Zandvoortse verhalenmiddagen. Verhalenmiddagen, <coughs> verhalenmiddagen heet dat. Is dat voor eh, jeugd? Nee, nee, nee, dat is voor, voor alle Zandvoorten. Oh. Zeg maar. dus niet, het kan ook voor de jeugd, maar het maakt niet uit. Mm -hmm. En dan komt Kees Determan. En Kees Determan is een bekende man in Zandvoort ook. Inderdaad, daarom heet hij ook Determan. Zeg maar mm -hmm. Maar hij gaat het hebben over de bijen, de hommels, de wespen en de zweefvliegen. Oh, de wat, de laatste? Zweefvliegen. Nee, het net of dat woord niet afwist. Zweefvliegen. Nee, je kan ook zweefvliegen. Ja. het is ook een sport. Maar er zijn ook echte dieren, vliegen, Isecten. die zweven. Die oh. heet zweefvliegen. Insecten. Insecten, Insecten. ja. Je ja. hebt ook, schijnt, ook uh, maar alleen de duinen zweetvliegen, maar die stinken zo die beter. Ja, maar die, uh, die, ja. die, die nee. zie je niet zoveel. Nee, gelukkig ja, niet. Ja, nee, nee. Want, ja. nee. Maar in ieder geval, um, um, het gaat dus, uh, even kijken hoor. Uh, Kees Devenman gaat dus daarover een verhaal houden. Hè? Dus ja. een lezing, zeg maar, eigenlijk. Mm -hmm. uh, van uh, smiddags, van half twee tot uh, half vier. In de blauwe tram. Dat kost 3 euro en dan krijg je koffie en thee gratis. En, uh, met iets erbij. Dus in tuinen, duinen en de zeereep. Dus het gaat over het... Algemeen gaat het slechter met de wilde bijen, hommels, wespen en zweefvliegen in Nederland. En dat zijn onze belangrijkste bestuivers. Ja, terwijl er overal. Ja, de, terwijl er overal in alle, uh, allerlei grote steden, maar ook in dorpen, van die, van die bergstroken worden aangelegd met, ja, met, met, met, wilde, met wilde bloemen. bloemen zo. Ja, ja. Om, om die bijenpopulatie ja. en vlinders ja. en alles wat dan. Om, de, om de honingproductie ook. Uh. Ja, om, dat is heel belangrijk voor de ja. natuur. Hè? Ja. Ja, ik ja. zie Willem heel, heel verwonderd kijken. Maar, ja, maar weet je, als, maar, het over, Charles, als je het over ja. bijen hebt wel de blijven ja hè? dan uh, heb je het meeste over honingbijen en hommels ja. maar er zijn veel meer 360 soorten solitaire bijen zijn er dat zijn er wilde 360, bijen 360 zijn wilde bijen ja wilde bijen en een paar honderd soorten wespen en 363 soorten zweefvliegen en zo voort ja, in Nederland. In Nederland. Maar ook in Zandvoort. En is, uh, kleine man, dan zit je maar wel me uit te lachen. In Zandvoort. Ja. Was... Ja. ja, nee, en, maar die anderen ja, ja. die dragen zorg voor bestuiving. Hè? Die bestuiving van de planten, de struiken en de bomen. Ja. En bij ons in Zandvoort, in de directe omgeving, zijn nog geen cijfers bekend van hoe het ervoor staat. En daarom hebben wij de zomerstop, want wij gaan dus met z'n drieën en wij gaan ja. dus tellen. Nou, je hebt af en toe van die teldagen inderdaad. Ja. Hij zegt over die zweetvliegen en zo. Zweetvliegen. Zweetvliegen. Wilde Dan ja. moet ik je. me daar in Gosnaar bij voorzoeken. Hoe ken je die beesten nou tellen. Oh, gewoon, je ziet er een. Erger, nou, je ja. gaat gewoon ergens ja. zitten. Hoe ja, dan... weet je dat je de volgende moment... Je moet, je moet je er heel zet. snel een nummertje op zetten. Oh. Ze hebben rugnummertjes. Nou, ja. Oh. <laughs> nou, ja. ja hey, het is geland, eindelijk. Het is geland. Ja. Dat is, uh... Ze hebben rugnummers. Nou, ja, dus en die, die kan het... je gewoon opschrijven. Het is handig dan... om te weten. Ja. Dus... Ja. Ja. Maar in ieder geval, deze verhalenmiddag gaat dus over... Uh, dus de bijen, hommels, wespen en zweefvliegen. Heel belangrijk voor de bestuiving van Bos, Heide en noem maar op. 10 juli om? 10 juli, van half 2 tot half vier in de blauwe tram. Nou, voor het geld hoef je het ook niet uh, te laten. Want... Nee, het is echt 3 euro. Nou, is, kijk, dan krijg je nog koffie een of koffie en thee. Het of... Maar wat bij hangt, ook? Hè? Het hangt denk ik ook wel een beetje van de wind af, toch? Of niet? Ja, zeker. Tuurlijk. Uh, ja. Ja ja, nou, ja, nou, nou, nou, ja? ja. Als er niet, geen wind is... Ja, dan kunnen ze niet stuiven. Nee. Say yeah. yeah. over alle vliegjes, de doodvliegjes, de zweetvliegjes... Ja. de zweetvliegjes, de zweefvliegjes. Zweef. Ik zou mijn bek doen dingen op het moment... dat ik denk van, nou, dit kan niet helemaal niet. <laughs> ja, maar zeggen zeggen het wel even. Het ja, is ja. waar, ja. ja. Gerry pluspunt, ja. deel 2. Oh, deel 2. Oh, jij hebt nog niet klaar, liggen. Ik dacht eerst... Ja, ik dacht, dat het duurt even. Ja, dan nou gooi je maar... de hele administratie gewoon. De, de hele administratie. administratie ja, dat dan je moet kijken, al die papieren. gerry oh, dat vliegt allemaal op de grond. opruimen Ja, nee, ja, nee, op. nee, nee, nee, ja. Zal ik, ja, weet je, ik kan er wel een, een nummertje draaien. Zal ik het even doen? Ja, nummer? doe maar. Doe maar. Ja? doe maar, even kijken of ik doe maar klaar opstaan. Doe maar. Oké. Okay. is far Nou, was dat, mooi, was dat mooi? Ja, we gaan snel van Leningrad weer naar Zandvoort, toch? Gaan, ja, heel erg snel, want uh, ja, het is wel nodig. Want uh, eigenlijk is het wel weer een beetje tijd voor... Uh, ja, wat zal ik zeggen? Wat zal ik zeggen? Wat zal ik zeggen? Wat zal jij zeggen? Man, man, man, wat een Tovani is dat. Wat een Man Tovani. Met ja. wat geritsel op de achtergrond. Ja. Ja, Heer, want we want er ging we... even papier geritseld om een vioolconcert heen. Ik vind het niet erg. Het kan allemaal. Het is live. Het is, is live, zo is het. Ja, dat. ja uh, luister, ik citeer eventjes de pagina van Weer.nl. Uh, en daar beginnen ze met: let op, door een storing in onze data gaat het momenteel iets mis. Met de temperaturen en uh, in de plaatsverwachtingen op onze homepagina. Pag Met andere woorden, kijk je op hun hoofdpagina, dan, dan is het niet meer helemaal actueel. Later... Nee, maar, uh, ik vind, ja, nee, kijk, want drie graden overdag, dat is wel erg uh, fris. Ja, nee, maar er wordt zelfs beweerd vind, dat je je schaatsen uit het vet kan halen. Nou, dat... Ik heb ze al aangetrokken vanmorgen. <laughs> ja. Hey, uh, maar luister even, serieus. De temperaturen voor vandaag en morgen, die kloppen nog wel, maar zondag, dan gaat het helemaal mis. Er wordt aan dit probleem gewerkt op hun website. En uh, dat hopen ze dan heel uh, spoedig op te gaan lossen. Nou dan laat je de temperatuur gewoon weg. Hè? Dat laat ik gewoon weg. Vandaag starten we met uh, strakbouw lucht op plaatsen. En uh, in de loop van de ochtend uh, dan kunnen er wel al snel wat stapelwolken ontstaan. Vooral landinwaarts wordt het uh, flink bewolkt. Hè? Flink wat stapelwolken. Zeer lokaal kunnen die uitgroeien tot een buitje. Maar uh, het zal weinig om het lijf hebben allemaal. Nou, dat is dan weer mooi om te horen. Bij 20 graden op de Schelling. 22 graden in Utrecht en 24 graden in Eindhoven. Ligt de temperatuur rond normaal voor deze tijd van het jaar. De westelijke tot noordwestelijke wind is matig. Tot aan de kust. Vrij krachtig. Ja, daar houden, houden we ook van hier aan de kust. Krachtige wind, hè? Krachtige wind, ja. Drie, ja, ja, ja, ja windkracht 3 ja. tot 5. Valt allemaal nog wel mee. Ik had laatst in mijn zoet windkracht 7. Nou, ik me even vertellen. zoet met kippenvel is geen gezicht, hoor. Ja, niet... <laughs> maar er is altijd wind, hè, hier aan de kust. We gaan er, ja, ja. ja. He, toch? Ja, ja altijd. Ja, Ja. ik wind me helemaal op nu ook, hè. Ja, Luister. niet doen wel. <laughs> Vanavond draait de wind terug naar het zuidwesten... en vervolgens uh, trekt in de nacht een storm nee, nee. in het land in... Ja, helemaal, Bro, gesto ja, ja. helemaal gestoord, oh. die storing. Echt een gestoorde storing is het. Snachts regent het uh, uh, in het westen af en toe, en op zaterdagochtend trekt de, de regenzone verder het land in. Ja. en gaat het op steeds meer plaatsen? Gaat het regenen op zaterdag in het weekend? Zaterdag, oh, dat kennen helemaal leven, niet, maar, alle mensen. Maar, leven in ja, weekend. ik kennen, Plans Bui weer kennen. <coughs> ik heb zaterdag, lop ik zaterdag, loop ik op de Catworm, die Links Rieshow. Dus ja, Ach, ja, nee. Dat is, is, het een uh... beetje, is het een beetje waterbestendige linzerie. Een latex. Dat loopt zo oh, van de benen af. Oh, ja, ja nee, dat nee, maakt het. Ja. In de loop van de middag begint de regen... Ja. naar Duitsland weg te trekken... en breekt vooral in het westen de zon weer door. Dus uh, alle strandexploitanten, exploitanten, smiddels dus je, je zaak wel open houden... want dan komt het zonnetje weer terug. Dus ja, dan gaat het. Ja. ja, daar waait een stevige wind. Dat wel, vanuit het westen. En, ja. Windkracht 4, nou ja, is dat al stevig? 4. Dat is aardig. Hey, blaas maar, aardig. Eens ja. maar eens terug. Moet je maar eens terugblazen? Ja. Ja, nee. Ja. <laughs> Pittig hoor, wel. Ja. Pittig. Pittig. In het binnenland uh, tot soms krachtig 6 aan zee. Oh, kijk, dat wordt wel 6. Ja. Ik weet wel, windkracht 7, dat is toch een beetje storm man, Ja, toch? het begint te denken, Denk aan mijn body is zoet. suit, jawel. Ja, ja. Het wordt 20 graden in het noorden en westen uh, tot 22 in Zeeland. Zondag, luisteraars, is er... Uh, uh, is het weer een stuk meer ruimte. Biedt het weer een stuk meer ruimte voor de zon? En wordt het iets warmer met 20 graden op, het, op de waddeneilanden En 21 tot uh, 24 graden Hoppa. in de rest van het land. Kijk, daar gaan we Wat de goede vijf. kant weer op. Uh, en ja, Limburg ook, daar zie ik. Ja, met de hoogste waarden in Brabant en Limburg. Oh jee, nou die Vlaarden wordt niks. Je ja. hoort al. Ja. <laughs> er ontstaan ook weer stapelwolken en een lokale bui. Uh, het zal uh, er ergens nog wel. Uh, uh, Sorry, ik moet het even anders formuleren. De lokale om bui zal er ergens nog wel naar beneden komen. Wij verwachten ook niet dat het naar, van beneden naar boven regent. Tenzij je het hebben over een neerstijgende beweging. Dan ja. wel weer. Ja. Ja. Nou, om het eventjes af te ronden, allemaal. Even ja. kijken hoor. Er komt nog een heel verhaal achteraan. Oh, ja. Doe alleen maar de oneven letters. Er staat, nog meer, er staat uh, uh, nog meer wind dan op zaterdag. Een windkracht uh, 4 tot 5 in het binnenland en een volle windkracht 6 in het waddengebied. Na het weekend uh, wordt het geleidelijk wat rustiger. Op maandag staat er nog wel stevig west tot zuidwestenwind, vooral aan ja. de kust. Ja. Maar in de loop van de dag neemt deze af. De zon is regelmatig te zien en op een lokale bui blijft het droog. Nou, de rest van de week, luisteraars, lijkt de wind uit de zuidwesthoek te komen... He, dan blijft hij uit de zet. Westhoek blijft hij waaien. En, en dan komen er regelmatig storingen voorbij. Waaruit af en toe wel wat wattigheid naar beneden zal komen. Maar ja, dat kan de natuur dan Hol weer goed gebruiken. Dus Hollands, Hollands zomerweer is. Nou, zo. weet je, ik kreeg, uh, kreeg toevallig een berichtje van uh, Joke in Canada. En ja. die zit dus op dit moment met zware onweersbuien. Oh, en ze zegt: Ik weet niet of ik kan luisteren naar jullie, want het schijnt dat de, de stroom uitvalt dan. Oh, ja, die bliksem moet echt? toch ergens de stroom vandaan? Nou. Bliksem, zeg hey, maar toe. Bliksem, donder. Maar luister, is het daar, maar heeft jij nou ook last van die smok daar door die bosbel? Ja, ja. Ja, ja, dat, uh, dat, uh, dat zei ze toevallig uh, laatst ook. Uh, ze moeten dus naar buiten toe met een kapje op. Ja. En uh, ja, goed. Uh, nou, even voor de rest van de week om het af te ja. ronden. De zon blijft ook goed meedoen. Intussen lijkt ook de temperatuur voorzichtig weer wat omhoog te gaan. En in de, Het zuiden en oosten van het land... Uh, kan het vrijwel de hele week weer zomersgewaarder worden bereikt. Dus 25 plus heb ik het dan over. Maar is dat 25 plus, 1? 25 plus, 2? 25 plus... Insecten, vliegen. Vliegen. Die dan, Kijk, zweefvliegen. vliegen. De, ja. de, de, de meertelling van de vliegen. Ja. We hadden het net over, over insecten tellen. Ja. Ja. Nou, dit is dus 25 plus. Ja. Dus dan heb je er al 25 geteld. Hoef je niks voor te doen. En is het dan nou, binnen ik... of buiten de paartijd? Nee, dit is binnen de paartijd. Binnen, binnen. Dan je, ja. Dan wordt het enkel. Ja. Okay. En als je teveel telt, kan je dan zien we ook. Ik wil er een. Ja. Daar word je helemaal vliegt van? Echt waar? Ja. Nou, had je nog even verder naar het verre geklikt? Nee, joh, schiet er met... Zal ik hey, een mooi spieke nee, muziek op zetten? Speciaal muziek. voor jou, eventjes. Er zit al een uur te wachten op muziek. Ik heb speciaal voor jou een nummer gevonden. Oh ja? Ja, dat is... Uh, Doe dat maar, ja. ja Uit, dat, uh, CD 1. CD nee, nee, die komt straks. Oh, die komt straks. Ja. Nou, CD 2 dan. <hijen> the summer sun is fading as the year grows old. And darker days are drawing near.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 Justin Heywood met. Uh, hoe heet de nummer ook alweer? Forever Own. Forever Own. Weet je het jaar nog toevallig? Uh, uh, het is so, 1978. Uh, volgens mij was het 1978. Ja, nee, 1978, jij ook. weet ook werkelijk alles. Het is niet te geloven. Ja. Maar ja. net als lopen de ansible Klopen ja. die, hè? je die. En ansible Klopen die. ansible Klopen die. ansible Klopen die. geteld trouwens of niet? Ja, ik ben geteld. Je bent geteld? Ja. Ook als mij, Kevin. net dat ja. mij. Ja, ja. Ik, dan ik, ja. Uh, pluspunt. Ja. Weet ja. ja. je wat ik me eigenlijk afvraag, even tussendoor natuurlijk? Nou, Wij zitten hier de hele tijd met z'n tweeën, een beetje als Mickey Mouse erbij met die koptelefoon om. Je bent maar geen koptelefoon. Nee, ik, heb, ik doe het liever zonder. Waarom? Dan hoor ik beter. Hè? Dan hoor ik beter. Ik versta er helemaal niks van. Goed, Gerry, pluspunt. Nee, echt waar. Echt waar? Echt waar, ja. Nou ja, ik kom... hoor je niet die fluittoon dan. Nee, die hoor ik niet. Oké, okay, sorry. Nou, het is goed dat het ja. bijna 11 uur is. <laughs> spot, er maar, spot er maar mee met die fluit dat je zat mag hebben. Nou, maar dat is vreselijk. hè? Dat, dat tinnitus heet tinnitus. dat, is Tinnitus, ja. ja. Nou, dus die altijd, hebben niet altijd lastig. tinnitus, hè? Want uh, laatste, van de week met een hele warme weer... Uh, een overbuurman van mij, die liep buiten. En dan denk ik, ook oh, ik Denk Wat is dit nou? Ik zeg, hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, ja daar heb ik zin dat ik een heb. Nou ja, yes. Jongens. Je ziet aan hem dat hij een grap gaat maken. Ja. Dit zijn, zijn geen grapjes. grapjes. Nee. Ja, echt. Ja, nee, maar wie, Wim heeft ook een fluit in zijn oor. Ja. Maar hij hebben nog een andere fluit. Maar praat, ja. Daar praat hij nooit over. Er is ook een liedje over geschreven. Ga ah, zo niet lekker op spelen laad. op mijn fluit. Ja, dit. Ja. Even serieus. Kom op, kom maar. Geen, kom op. We ja, maar... kunnen het. Je kunt het. Even een pluspuntje daar. Ja, dit is jullie schuld. Ja, tuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, uh, vermijd vallen. Blijf vitaal. <laughs> wat zeg je nou? Ze, ze kijkt me aan en ze zegt: Ja, nou sorry. Maar dat komt omdat nee, dat jij zo'n grappig olijk potje hebt. <laughs> ja. Nee, dit is heel serieus. Ja. dat is echt wat, heel serieus. Wat was het onderwerp? Nog nee, mee? dat gaat over dus de, de cursus valpreventie. De er valpreventie. vallen namelijk nog zo ontzettend veel oudere mensen, ook ja. jongeren wel, ja. Ja. in huis. Ja. Ja, en, dat is een van de grootste. Uh, Dodelijke oorzaken ja, ook. Ja. Want het Inderdaad. valt me op dat mensen met onderliggende, uh, onder, ja, onderliggende aandoening, als die dan vallen... Dan is het klaar, hè? Ja, maar hoe zou dat komen? Dat man? weet ik niet. Dat weet ik niet hè? Ze, ze breken dan hun heup of ze breken hun been of ik het allemaal. En dan krijgen ze complicaties. Ik weet het ook niet hoe dat ja. kan. Maar dan gaan ze vaak dood. Maar valpreventie... Maar valpreventie, kun, je kan dus leren vallen. Dus je kan uh, leren om een val te verkleinen. Uh -huh. En daar geven ze bij Pluspunt... Dat doen ze al heel lang bij Pluspunt. En uh, daar krijg je dus alle informatie. Je kan oefeningen. Er zijn oefeningen over je balans, je concentratie, je kracht en je conditie om die te verbeteren. Dat is wel heel Want erg. Als je bang bent om te vallen, dan val je. Ja, maar het is wel heel erg belangrijk. Dit, uh, ja. Ja. Echt aan te vervelen voor alle mensen die ja. Uh, ja, ja. op een leeftijd zijn. En dat... dan worden er dus situaties nagebootst. Hè, dat je dus in het dagelijks leven... Uh, dat je dus uh, waarin vallen of angst om te vallen een, uh, een rol speelt. Mm -hmm. En dat zijn ook, je, je hebt ook gewoontes. Hè? Mensen hebben vaak een gewoontes om ja, op, een, op een krukje te staan of zo. Ja. Of dat soort dingen meer, weet je wel. Dat zijn allemaal ja, best... gevaarlijke situaties Dat je zeker weet dat het gaat fout. Nog best wel wagenhalzerij. Op, op hoge ja, leeftijd op ook hoge in leeftijd. huis en zo. Hè? Ja, ja. ja, apart hè. Ja, want ik, ik kan nog alles en ik, ik doe gewoon. Ik ga gewoon de trap op. en Dat maakt allemaal niet uit. En de... Ja, maar toch. Ja. Je kan toch één misstap ja. en je ligt. Hè, ja, ja, ja. Ja. ja, ja. Nou, ik zal eerlijk maar, bekennen. Ik ben zelf natuurlijk ook al wat ouder. de Mensen denken van, nou, een ja. piepjonge kerel. Nou, dankjewel, je Je zou het niet zeggen. Zo. Nee, je zou niet. nee, maar serieus. Dat, dat meen ik ja, echt. Als ik ja. thuis de trap op en af ga. Dan, uh, ik hou me altijd vast. Leuning. Dat is heel verstandig. Ik kijk heel goed welke trede ik ben, ja. want ja. je vergeet dat je ook als je geen één overslaat of zo dat je. Ja, maar je vergeet als de laatste trede denk ik Ja, en dan ligt je. Dat ja. je er al bent en dan ligt ja. je. En ook, uh, ik weet dat mijn mijn bottenstelsel ook broos is. Hè. Dus ja, dus, ja. Ik, oh ja dan breek je, je snel ik. iets. Hè? Ja, ja, nou ja, dan daar krijg ik ook wel uh, medische ondersteuning voor. Oh, okay. Maar uh, ik, ik hou het heel erg in de gaten. Ook hier in de studio, als ik die trap hier af ga. Het ja, is een enge trap, dit hoor. Het is een enge trap. Ja, is een enge er, is, een enge er is ook een stoeltje, daar ga ik nog net niet op zitten. Nee. Want, <laughs> maar weet je wat ook vaak ja? gebeurt, Charles? Ja? Als je dus uh, in huis losse kleedjes en ja. zo ook. Dat is ook heel ook, gevaarlijk, ja, hè? Ja, als je ook dan onder nog, de douche en zo, hè? Ja, uit, dat, ja, dat klei, soort hoe? dingen. Dat je dus een badmat of dicht wat allemaal. Dat je, je stapt uit en je ligt zo op je, op je snuffert. Ja. Dus, uh, hoe, even of? serieus, Wim, hoe, hoe, hoe ervaar jij dat? Heb, heb jij ook al iets in je leven dat je zegt... van ik hou uh, nauwkeurig in de gaten? Uh, uh, ja, wat? maar meestal als ik het nauwkeurig in de gaten wil houden... dan is dat te laat. Dat gebeurt. Ja, ja. Als je erover na gaat denken... Daar moet je helemaal uit. niet over nadenken. Nee, is, maar ja. je moet wel opletten. Nou, ik denk er je wel over na. Ik pak bewust die trapleuning <coughs> vast. <coughs> ja. ja. ja. ja. Nee, ik ook, en dan kom ik thuis en denk ik... heb ik dat vast? <laughs> ja. ja. ja. Heb je die leuning nog? Ja, ja. ja. kom maar die leuning onder de aard. Ja. Ja. Maar, nee, maar geval, nou, belangrijk is die belangrijk. En dat wordt dus weer... het start weer op 20 september... Ook zo en dan wordt er dus 15 keer de dus cursus gehouden. Ja. En dat is op elke woensdag van 1 tot 2. En dat kost wel 30 euro. Maar goed, het wordt dus wel door een professioneel iemand. Die gaat dus. Helpen. 30 euro. 30 euro. Ja, 30 euro. Maar als, je 13, als je het door 15 deelt. Hoeveel is 30 gedeeld door 15? Dus 2 euro per keer. Ja, nu ga je hele moeilijke dingen vragen. Nee, maar dat is. Oh, oh, maar er zijn meerdere. meerdere... 15 keer. Oh, ik dacht 15 oh, keer hetzelfde was. Euro, nee, oh, het, is, het is een heel vervolg. Dus een... Ja, het is een oh. vervolg. Ja, het oh, ja. is niet één keer, maar het is echt een heel traject om te ja. leren. Leren en dus vermijd vallen en ja. leervallen. vallen. Dus ja, als je er niet bent geweest bij die bijeenkomsten ja. en je valt, dan denk je: van had ik nou die 30 euro maar uitgegeven? Zo werkt het toch Heel wel. veel mensen die, uh, ja. Ja, die, die, uh, die vinden het onzin. Hè? Die zeggen van, oh, ik val niet en zo. Ja, ik ben je. voorzichtig. Nee. Maar ook op de fiets. Hè? Ja. Heel veel ouderen vallen, of vallen ook op de fiets. Ze zijn altijd heel vitaal. Zijn ze eenmaal gevallen op de fiets. Van de fiets af fietsen ze nooit meer. Nee. Ik al de laatste bij Albert Heijn over een winkelwagentje. Dat is ook niet fijn. Nee, dat is ook niet leuk. Ze hebben gewoon weer niet een stukje muziek op. Nog eventjes, jongens, dat aan de klok van 11 uur ja een uh, nummer van de Beatles eventjes uh, van de wie zijn dat nou weer Let de op. dat zijn de In De Haag woont mij nog Indonesisch, of van Chinese maatens weg Maar mijn eigen toko is de vlees om een hete bek te krijgen Paperback rega Paperback rega, Paperback rega. Is In de haag Daar woont de, de graaf En zijn hij heet Jantje Als je vraagt Waar het jij graag Dan wijst hij naar het restaurantje De paperback paperback. Paperback. Paperback, regala. Paperback, regala. Paperback. paperback Lekker hoor. But back Het is wel leuk, zo'n beatles Maar Waarvan de Raga's van haar best een beetje pittig gaan zijn In de Haag hebben we een scherpe top Dat zal wel van de Spaanse pijpen zijn Paperback Regga Paperback Regga Paperback, Paperback Paperback niet Paperback is toch een boek? Mijn dokter zei laatst, wat eet jij? Dat is geen maagvand, maar een maagmandje, maar bij de paperback regen zeg ik Samal weg want ik ben het heetste klantje, paperback regen, Paperback-reger, Ja, de reigers! En die kennen jullie natuurlijk wel van een meisje uit Den Haag en zo. En, uh... Ja, leuk. Ja, ja, ja, ja. Nou goed, ik denk ik draai hem nog eventjes uh, maar, uh, voor de klok van uur. Dus, uh... Een schrijver voor de krant die ook reiger is, dat is... Uh... Ja, dat is toch wel heel bijzonder, hè? Een hele bijzondere reiger is dat, natuurlijk. Dat is een... schrijvende uh, een... reiger. Een? schrijvende reiger. reiger. Een schrijvende reiger. Ja. reiger. Ja, dat is een schrijvende reiger. Dat is een schrijvende reiger. Dat is een Afrikaanse vogel, dat is een zweettepel. Dat is ook een vrij Afrikaanse vogel.